Uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelend, deels en Co. Versta ik Emmy? Ah, ja. En wat kan ik voor u wezen, juffrouw Emmy? Neef Eve? Nee, die is nog niet aanwezig. Maar kan ik misschien een boodschap overbrengen? Nee? Ja, ik begrijp het. Het is iets persoonlijks zeker, hè? Wat enig zegt. Vertel eens gauw. Jullie hebben je gisteravond verloofd. Jij en neef Eve? Meid. Emmy. Van de harte hoor, Marion. Oh, je heet Emmy? Ja, nee, sorry hoor. Marion, dat was de voor. Uh, dat was iemand anders uit de buurt, hè? Je ring? Heb je gisteren al een verlovingsring van hem gekregen? Nou, nou. Zeg, wat zeg je, dat aarzelend til? Ah, hoe heet je ook weer, Emmy, hè? Ja, nee, maar je zei dat zo aarzelend van die ring. Je hebt net iets ontdekt. Er staat Miepie ingegraveerd. <lacht> nou, dat is namelijk zijn lievelingsmuis, hè? <lacht> wat? Ja, hij heeft muizen. Of hij heeft muizen gehad, maar in ieder geval was Miepie zijn lievelingsmuis... Wat? Mippi? Kind, dat was het einde voor hem. En als hij dus besloten heeft jou Mippi te noemen, nou meid, dan kun je er zeker van zijn dat je zijn hartje gestolen hebt, hoor. Ja hoor, en dan is die datum ook meteen duidelijk, hè? Dan zal dat Mippi de verjaardag zijn. Ja, als ik jou was, zou ik er juist erg blij mee zijn, hoor. Ja, dag Mippi. <lacht> foei, foei. Hoeveel van die jongens en verloofdes heb ik nou al moeten aanpraten dat ze Miepie heten? De volgende keer neem ik ze puntsing. Eens kijken of die meiden dan helemaal geen zelfrespect meer hebben. Ah, maar als ik het nou toch zeg dat ik het ruik, Pol. Dan zal het wel zo zijn, chef, maar het lijkt me sterk. Het is sterk, Pol. Een sterke lucht, beetje vunzig. Morgen te Goedemorgen. Morgen, Lien. Een beetje vunzige, sterke lucht te helle. Ruik jij eens. Waaraan? De ampol. Pol, wat er eens ruiken je ergens naar, Koen? Ah, nieuw scheerlotion? <laughs> nieuw ja. scheerlotion? Ja, ja. Zie je wat Paul? Zij ruikt het ook. Naar, hè, ter Helle, Naar luchtje. En of je het ruikt. Ik ruik het nog aan mezelf. En we doen je dat tegen niks. Doemie, hè. Die doet. die doet dan een theedoek om haar. Probaat middel. Ga jij nou maar eens bij iemand dineren met een theedoek om je haar? Oh, zijn jullie uit dineren geweest? Ja. Als je het zo noemen wil, ja. Met een groot woord, Paul, wat jij... Had jij ook zo'n honger toen je thuis kwam? Nee, chef. Nou, ik wel, hoor. Ik raas zeg. Ik zeg tegen Doemie, mag maar gauw iets klaar. Ik raas, ik lust keulen en aken. Ze zegt, heb je er niet gegeten dan? He? En je zou uitdineren. Ik zeg, het is alle twee waar, maar ik val van de graad. Ik zie schelen, ik sterf, ik verga ik val om. Van de honger, namelijk. Ik had trek, hè, ik zag groen, hè, en stinkende stinkende. Waarna? Ruik maar aan mijn haar. Of aan Paul. Zo'n belegen baklucht, weet je wel? Van dat fondant. heb jij wel eens vergeten? Fondant. Ja, ja. Maar daar ruik je toch niet naar? Haha, oh nee. Naar die Fransen niet? Ruik maar eens aan Paul. Dan moet je die Franse hebben zeg, die vondant-boerkenaars. Uh, von fondue bourguignon, chef. Hoe, hoe, Paul? Vondue bourguignon, chef. En stinkt dat minder, Paul? Het is hetzelfde, chef. Precies, Paul. Verbeterde stanken begint bij jezelf, man. Begrepen, chef. Maar vind je het niet lekker dan, zo'n fondue? Lekker? Hoe moet ik dat nou weten? En je hebt het vergeten. Dat zeg jij? Nee, dat zeg jij. Officieel, ja officieel heb ik het gegeten. Dat begrijp ik niet. Hoe eet iemand iets officieel? Bij een rechter. Noem het niet officieel. Oh, die uh... Ja, waar ik dat villaatje voor bouwen wil. Meester Dokter Klamme Hoogstapel. <lacht> Trakteert mij, Paul en het kind even op een fondant boerkenaas. <lacht> voor de juiste uitspraak raadplegen met Paul. Die stinkt er nog na. Het recept ligt erin zagen bij Nicole Nelens zelf. Wie? Nicole Nelens, een vrouw. Paul, overdrijf ik? Ja, chef. De werkelijke naam is Nicole, chef. Ja, nou, voor mij Neel, <laughs> Nicole Nel, hoor. Nicole. Ja, dan word je aangeprezen als Nicole door meneer de magistraat te maken. Ja, weet u, uh, ik ben met een Franse getrouwd. Nou, dan stel je toch even iets voor, hè? Een Francaise, een rank vlinderend frivoliteitje. <lacht> zeg maar een traag de gans. Oh, oh, of overdrijf ik weer soms? Ten dele, chef. Een gans dacht ik niet, afgaande op haar sprankelende conversatie, chef. Oh, oh, dus dat vond jij toch ook erg, hè? Verschrikkelijk, hè? Wat een taal is dat, zeg. Dat Frans. Die mensen die praten niet, die zingen. Au bonjour! Gewoon wel te rusten, hè? Bonjour! Zing het maar, Paul. Bonne vie, chef. Kleine correctie in het Frans. Wel te rusten, dus. Bonne wie. Wat een taal, zeg. En stinken ze. <lacht> een uur in de wind, zeg. Dus iets proeven, hol maar. Ah, stinken naar die bakolie bedoel je? Nee, dat ruikt je pas als je thuis bent. Nee, naar die knofloog. want dat is erg hoor. Al die voorgerechten met die knofloog, hè? In die boter, hoe heet die troep ook alweer? Eh, uh, u bedoelt die escargot fino, bardellé forse Ja, poel, zing het maar weer, hoor. Nou, zeg, het klinkt verrukkelijk. Nou, dat is nou juist het doortrapte, hè? Dat is een hemelse klank en een helse stank in één hap. Halverwege het eerste voorgerecht zit je al langzaam te smoren in je eigen gifgasbel. Een kegel zeg. Doemie, gisteravond, ze zegt, nou daar ga ik niet bij slapen hoor. Ik zeg, nou dan ga jij maar op de divan. Dus ik lag vannacht op de divan. Dankzij de veel geprezen Franse keuken, hè. Dan ga jij maar van nee te schudden met je stinkende kegel, Paul. Ja, uh, met permissie, chef. Vindt u dat nou niet een beetje ouderwets... in de zin van wat de boer niet kent, dat eet hij niet? Wat is dat nou weer voor een verwijt, pol? Ik eet alles. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Spinazie, andijvie, doppertjes, alles. Stampot, boerenkool, noem maar op, biefstukje, doppertjes. Je kunt er mij voor wakker maken, ga maar door. snert of doppertjes. Ja, dat is drie keer doppertjes in één zin, chef. Nou en, ik lust nog vier keer doppertjes in één week. <lacht> doppertjes, heerlijk. Doppertjes. Maar dat is het buitenland te min. Doppertjes. Doppertjes is niet buitenissen genoeg. Italië, of hoe heet het gewoon? Precies zo. Verleden jaar, Italië. het doe Ik dacht dat ik gek werd zeg. Nou, dan heb je zeker nog nooit aan zo'n stalletje zo'n echte Italiaanse pizza gegeten. Heb ik wel, pizza? Ja, zeg. Over knofloog gesproken, zeg. De echte Italiaanse. Nou, dan loop je helemaal drie dagen met een scheve kegel van pizza op je lippen. Nou, maar van de Franse keuken kan ik geen kwaad woord horen, hoor. Nee, dat kan geen mens horen, dat kan je alleen maar proeven. Hoe ze het noemen, zegt niks. Eskergoodsviene. Ik denk pastijtje zeker, hè, een schelpie. Heel klein pasteitje een heel klein schelpje. Onwaarschijnlijk petit terug allemaal, hè. Je moet hardkouwen, wil je het raken. <lacht> en naar de smaak mag je ook raaien, hè. Die gaat schuil achter het knoflooggorwijn. Dus wat je eet, dat weet je niet, escarcofinus. Jawel, gooi het maar in mijn pet. Maar wat is het, hè? En dan zegt de fijne meneer even opeens tegen me. Jij nog een slakkie, ome? Ter hè? Ach, het is wat aardig van de knul. Aardig, een slakkie? O, oh, het waren slakjes. Ja, chef, het is een chef, hoogelijk gewaardeerd door elk gourmet. <laughs> Courmet, ja, ja, zing het maar weer. Betekent vreedzak zeker, nou... Wat mij betreft kan en Neel met de Franse slakken bedacht. Ja zeg, en hij? Wat is hij eigenlijk voor die man? Hij? De rechter? Die klamme hoogstapel? Een IJzeren geheim, zeg. Gehuurd met en Neel. Geen paar zo raar of het lijkt mekaar, eh... Tof? Razend boeiend causeur, Anders chef, Vooral als hij het uh, over zijn hobby had. Oude gesteenten, uh, prachtverzameling, Lien. Enorme fossielen ook. Imposant, vond u niet, chef? Ja hoor, uh, En zijn grootste fossiel klopt onder zijn vest. Hé, Wat een ijzeren Ja, maar uh, als ik het zeggen mag, chef, was er iets. Ik bedoel, uh, ik bedoel zo ken ik u toch niet, hè? Hoe? Als u ergens een huis zit te verkopen, dan bent u normaal heel anders. Zie. Dan heeft u altijd dat quasi-vrolijke, niet? Dat, dat opgelegde en hè? dat dat in zijn platte ongelijkheid merkwaardige wijs altijd zo overtuigend werkt, weet u wel, chef? Nee, Paul. Ja, zeker, chef. Oh. Bewonderenswaardig, hoor. Hoe ongegeneerd doortrapt u dan iemand opdracht uit de zak zit te schooien, niet? Maar, dat, dat was er niet, chef. Zag ik dat goed? Wrong daar iets. <lacht> daar wrong alles, Paul. Van de eerste seconde af. Elk schot mis. Hier. Waar begin je mee? Niet waar? Ja. ...met af te geven op smans mededingers. niet nietwaar? Altijd safe. Dat zit gebijbeld, dat zit gerampt. Dat ik begin met iets te zeggen van... ...ja, zeg ik heb laatst nog een akkevietje gehad met een van uw concurrenten. Onbeduidend snelheidsovertredingje, maar ja... ...dat moest meneer uw corrupte vakgenoot even opblazen, hè. Oh. Plus nog wat minder vriendelijke opmerking aan het adres van die zwartjurken, hè. Met hun klasse justitie. Het revolutionair gebroed krijgt anderhalf jaar voorwaardelijk... ...en Jan de Zakenman krijgt 200 ballen boete aan zijn broek. En over eh, hoe rechter, hoe slechter en zo, hè. Oh, en wat zei die? IJzeren Hein zei niks. IJzeren Hein trok wit weg, zeg. Achter zijn beslagen brilletje. Dus ik gooi je nog een schepje bovenop, hè. Nou, toen kwamen helemaal de bloemen op de ruiten. Ja, eerlijk, chef. Uh, ik herkende u niet. Nee, sorry, Paul. Ik herkende hem niet zeg, bedoel je? Jazeker, dat was hij. Die had mij als klant gehad. Die had ik al vanuit de verdachte bank even de nodige reprimandes toegediend, omdat meneer daar meende zich alles te kunnen veroorloven. Die ging me daar even zitten kapittelen in de orde van grootte van, uh, meneer, Utoon toon bevalt mij niet. Tegen een biels. Meneer, Utoon toon bevalt mij niet. Ik zeg, en welke van mijn tien tonen mag dit verwijten wel treffen, even lachbaren. En wat zei die? Hij zei, meneer, als u het dan met alle geweld in het lichamelijke wilt zoeken, uw gezicht bevalt me ook niet. Mag u even spreken, zeg. Het gezicht van een wiels, hè. Dus ik zeg, nou, als u het dan precies wilt weten, mij zou het welkom wezen als u uw haar een kier zou willen kammen. Nou, kijk. Dat is toch redelijk geestig, nietwaar? Tegen een kaal mens. Jeetje, chef. En was dat meester Klamme Hoogstapel? Jawel. Ach, dat herken je niet. Dat lijkt namelijk nog heel wat onder zo'n zwarte jurk. Ja, hè? de toga-chef. Toga en Bef. De witte Bef, dus. Ja, de witte Bef. Kijk. De witte bef ja, ja, ja, gezien door de bril van de vergele. ja, ja, ja. Maar wat blijft daar weinig van over, zeg, als ze dat zwarte beulskleed uittrekken. Als je dat in civiels ziet, zeg, als je dat in civiel treft, hè, een civiele rechter. Een licht besneeuwde witte kees, eerlijk zeg. Een beurs schimmelappeltje met de knieën in zijn broek, Paul Overdrijving. In lichte mate, chef. Nou, maar van meneer zijn juriste. juristenpoeha was anders weinig meer over, of niet soms? Ja, maar met uw aannemerspoeha was ook iets aan de hand, chef, dacht ik. Ja, ja, allicht. Maar dat kwam door het kind, pol. Door het neveef. Hoezo? Die, die was weer eens te laat, hè. En die komt daar dan op de bekende, ongeïmponeerde wijze binnenvallen. met op de lippen een onoreus... Hoi. Oh, oh nee, oh nee, dat zei je niet, meneer. Oh, wat zei ik dan dan? Nou, wat jij dan dan zei. Jij zei dan dan letterlijk. hoi, Edelachterlijke. Oh, dat en ja! Oh, dat een ja! Oh, dat en ja! En dan wendt meneer zich vervolgens tot Nikkel Neel. en dan zegt hij. Ah, en dan bent u zeker de edelachterste. Ja, al, als niemand mij even aan die mensen voorstelt, dan ben ik wel verplicht zelf de honneur zwaar te nemen, niet? Ja, verschrikkelijk hè. De man verstijfde. Nou, ik had anders niet de indruk dat die edelachterste nog dusdanig sterk tot zijn bejaarde verbeelding sprak hoor. Ja, ja, ja jij maakt er gewoon overal, maakt jij gewoon een oentje van, zeg maar. Oh. Zag je het gebeuren, Pol? Nee, chef. Wat, chef? Die man, die rechter. Toen hij hem hier zag, het kind, nee, even, even. Wat dat bij die man wakker riep. Vaderlijke gevoelens, dacht ik. Wel, nee. Die dag, daar heb je er weer zo een. Zo'n vieze pluiskop. Zo'n stuk maatschappelijk onnut. Die man, die ziet niet anders, moet je rekenen, hè. Dat staat de hele dag bij die man in de rij voor de verdachte bank. Dacht je echt? Natuurlijk. Ik zag dat toch aan die man die verbleekte. <lacht> ja, is het je opgevallen hoe fijn ik dat aanvoelde, vol. Nee, chef. <lacht> nee, nee. En ik zei het, ik zei het meteen. Van ja, nou denkt u natuurlijk, daar heb je er weer zo een. zo voorlopen hassies. Sujet. Ja. Hè. Maar, dan nou mag ik u in dit geval voorstellen aan mijn adjunct, de heer Neveef dus. Zelf ook een biels, harde werken, die komt er wel, die. <laughs> ja, toen zag ik hem inderdaad even verbleken, chef. Pardon? Wist u dat dan niet, chef? Wat niet, Pol? Dat s'mans zoon wegens druk bezit in een Turkse gevangenis zucht, chef. Oh, nou, dat is een hele tragische figuur, Pietje, ga maar na. In India wordt hij het land uitgeschopt wegens het onbevoegd bereiden van een heilige koei. En in Cuba kon hij niet aarden omdat men hem wilde laten werken. En in Turkije was hij, waar hij als gastarbeider in de pistolensmokkel zich zeer wel thuis voelde. En hij zal voor zijn hospitaal wat boterbloemen plukken. En hij vergist zich in het gewas. Ah, dan heeft hij toch een aardje naar zijn vaartje, hoor. Die weet ook van voren niet dat hij van achteren leeft, Paul. Is me niet opgevallen, chef? Ja, nou, maar mij wel. <lacht> mij was op het punt van roken, zeg. een seizoen. Hè, midden onder het seizoen biedt hij me waarachtig een sigaar aan zo'n eng, lang, dunnetje maar ja, wat moet ik weigeren dat kan ik niet doen dus ik jager de brand maar in hè. zelden zoiets geproefd zeg en na twee trekken uit hè. en dan gaat hij me aan te kijken of ik gek ben, die man nou, het was dan ook wel een enigszins vreemd gezicht hoor Ome. wat? Nou, als je iemand zo'n knapperig soepstingerd is iets in te proberen aan te steken, hè? Huh? <lacht> nou ja, probeer jij daar de draad maar eens niet kwijt te raken, zeg. Met dat soort eten, daar duurt er nergens iets van van het apparatief af, afval. Wat was dat dan? Een uh, uitstekende grouw-marjeling. Ja, daar heb je het weer, die taal, zeg. Hij zegt, voelen de heren wellicht iets voor een gram marnier. Nou, dan stel je toch even iets bij voor, maar Gram, groot, behoorlijke bel dus, hè, waar ik hard aan toe was, hè, dus ik zeg graag, wat krijg je? Drie druppels dunne stroop in een glazen emmer. Het is, het is een liqueur, Het is niks, Paul, een wijverdrankje. En je moet goed mikken met die glazen wasbak, wil je het niet in je oog krijgen. Ja. Dan vergeet u dat het behoorlijk sterk goedje is, chef. Sterk goedje, het is puur vergeet. Als het op je lever slaat ben je weg. Over sterk goedje gesproken is ongelooflijk ongelofelijk hoor. En heus dat ik weet waar ik over praat, niet schenk me vier, vijf, hier pak weg, acht borrels in. En ik ga kaarsrecht door de dakgoot, heerlijk. Maar dit, zeg, ik nam haar tweede glas... Nam ik de poes op schoot, zeg. Ik? De poes op schoot. Ik die katten haat. Ik. Ik ga de poes op mijn knie onder zijn kin zitten kruwelen. Tot die kirme. Ga maar na. Oh, uh, uh, dacht u dat dat de kat was, chef? Wat was het dan? Dat, dat, dat was de voet van Nicole, chef. Mm. Zo'n uh, zo langharige pantoffel, weet u wel, chef. Ik dacht ook al... De nee, bedoel je, Paul? Ja, ik, ik, ik begreep dat ook al niet, chef. Dat u die vrouw opeens bij de vreef pakte... ...en iets zei van, kom jij maar even bij het baasje. Mm. Oh. Maar, maar die, maar die poes... Die poes, die zat te keren, pol. Uh, Kat te keren niet, chef. Kat spinnen. Nee, dit was zij. Zij keerde. Omdat jij haar onder haar voetzolen zette zetten kroelen, vermoed ik dus. Oh, hoi, oh, Ik bedoel, vandaar. Vandaar dat die man mij zo gemeen zat aan te kijken opeens, hè. En van die vreemde antwoorden gaf. Wat zei die dan? Ik zeg, hoe heet ze, hè. Die, die, die poes. Hoe heet ze? Hij zegt. Nikkel, ik zeg, hé, net als uw vrouwke dus. Ja. Hij zegt, ik beschouw haar als mijn vrouw, ja. Nou, toen heb ik de poes maar weer al op de grond gezet, hè. En vandaar dat zij opeens, au riep, lief. Zijn vrouw, de echte dus, hè. <coughs> toen ik die poes een schop gaf, hè. Omdat hij me kopjes ging zitten geven onder tafel. Man, die vrouw die zat verstolen met jou te flirten. Nou ja, en dan geef ik haar een schop... Uh, oh, onder de staart, <lacht> Over kop een groetje gesproken, zeg. Ik was blij dat we aan tafel gingen, hoor. Eerlijk, ik denk, uh, dan krijgt de mens iets in mijn maag, hè. Niet... ...niet wetend dat de pot... ...ex karregat Venus... ...me wel forte verschafte. Uitspraak correct, Paul. Nee, zeker. En nou zing jij het even. Halleluja. Uh, escargot fin au beurre de voor, chef. Ja, bijgenaamd slakkies. Met laffe wijnplomp 1. Want dat is ook iets verschrikkelijks, hè. Die plompe laffe wijn die je daarbij moet slikken. Uh, het was een uh, verrukkelijk lichte manier du château zwassend kat, chef. Met een opvallend fruitig afdronkje, vond u niet? Ja, ja, Paul, hè. Oude koude thee met een toets van beschimmeld krentenbrood. Om u met jargon te blijven. Wat een poppenkaast, zeg. Eerst gaat meneer eens op zijn gemak als een kurk zitten ruiken. Dan schenkt hij zichzelf, beleefdshalve, het eerst in. Neemt alsof hij vergiftigd wordt een slokje voor in de mond. ...centrifugeert het daar een stief kwartiertje. Valt daarna even tevreden in slaap. Wip, zegt de adamsappel, en de, de gasten krijgen ook een scheut. Ja, een Toch wel zinvolle ceremonie. Chef. Wel suikerpolen met dezelfde ceremonie, fratsen. schomen ze elkaar zinvol onder de guillotine in de tijd. Geloof dat maar. En ik word er zo beroerd van, van zo'n laffe wijnplomp, hè, van die inwendige golfslag. Dat getijdenwerking, zeg maar. Hè. Daar word ik somber van. En ik was er zo somber, goeie. Van die slakjes, met name. En er komt dan even de soep overheen, hè. Wat was het? Een uh, potage duignon extraordinaire, Lien. Natuurlijk, wel, volgens mij was er gewoon huijensoep, man. Extraordinair, inderdaad, maar wel uiensoep. Ja, dat klopt, chef. Dat klopt, maar dan een uiensoep, zoals je ze alleen treft in die typische chauffeurscafetjes, hè. Daar vroeger bij de Parijse Hallen, weet u wel, chef. Nee, Is beroemd, chef. Ja? Is beroemd. Kwamen die mannen daar doodmoe achter hun stuur vandaan en al elk uur van de nacht een kom van die soep. Ja, ja. Uit je op, laat je rijden. Wat een stank, zegt de helle. Stinken verschrikkelijk, zeg. Eerst al die knoflook, hè, van die slakkies. En dan nog eens even dunnetjes over uiensoep. Ja, eh, knoflook, ui, inherent aan de Franse cuisine, chef. Ja, tot in de wijn, graag Paul. Hoe bedoelt u, chef? Nou, die laffe wijnplom, twee, pol. Als ik me goed herinner, was dat een... een ...Rosé d'enjour pelure duignon Sept, chef. Ja, Paul! En wat betekent petalure lure, lure d'avignon, Paul? Eh, uh, pelure uh, letterlijk vertaald uienschillertje, chef. Ja, Pol, glas uienpuree vol. De tranen liepen over mijn rug, zeg. En somber, ik somber... Nou, je zei dan eens lekker van die kwijsjes te genul de peuzelen, oma. Ja, jongen, allicht. Ik, ik was bereid het heft van mijn mes te knagen, eerlijk. <lacht> Ik denk, nou moet ik gauw iets naar binnen krijgen, anders vergaat mijn uien schuit helemaal in de volle van Peter Lure. Wat noemde je daar voor een gerecht eet? Eh, kwiezen uh, de grenouilles, met weer zo'n heel exquis kruidensausje, weet je wel. Oh, wat enig zeg. En hoe smaakt dat nou? Na niks. Naar uien. En dat wordt dan weer breeduit aangekondigd als, nou, en dan komen we nu met de kwiebes de griebes. Of hoe het heten maakt. <lacht> ...en dan ligt daar weer voor twee dobbelstenen aan onduidelijk ongerief op je schotel. <lacht> en daar schijn je dan een gezicht bij te moeten trekken... ...alsof de zuster je je eersteling overhandigt. <lacht> Paul? Het is een delicatessen, chef. Nou, ik was blij dat ik het kindse portie erbij kreeg, zeg. En toen zat ik nog te kwaken van de honger, zeg. <lacht> Waarom at je dit eigenlijk niet, mijn lieve jongen? Nou, kijk... Ik lust veel, ome. Nou, als je veel lust, dit was weinig. Ja, ik weet het niet, hè, maar uh, kikkerbilletjes. Hoe? Ik zeg kikkerbilletjes. <lacht> hoe <je> heet dat, Pol? <lacht> nee, Vee, dat waren geen kikkerbilletjes, man. Dat waren Quibus de Griebus. Of hoe je het uitspreekt, Paul? Eh, uh, de grenoeien, chef? Ja, juist, wat Paul zegt. Je weet wel van, je weet wel. En wat zijn dat dan ook weer, Paul? Kikkerbilletjes, hè. Hé? <lacht> <Hein? lacht> Pool maakt een grapje, mensen. Kikkerbilletjes, grapje van Paul. <lacht> de, de, de idee, ik echt dat ba, kik... Hebba, hebba. Grap, grap jij, ja, Pol? Nee, chef. Ja, Pol. Nee, chef. Ja, de strijden, Pol. Het zijn de naakte feiten, chef. De, de naakte feiten, Pol. Ja, wou jij ze soms gaan neerwitten? Zwembroeken of zo? Oh, wat machten! Ik heb Quibus de Riemen, zo heet het. Derrière de Kikère. Ik bespaar je niet, zeg. Kikkerbelletjes gegeten. Ja, en jij me denken dat je van de honger kwaakte, hè? De smeerlappen De kikkervreters. De cannibbillebalen. Mevrouwtje Nikkel wil de kikkersmikkel. Compleet met laffe wijn, plomp, drie. Daar word ik zo somber van. Namelijk, humeur, zeg, doe me genoegen. Ze hebben toch niks aan me gemerkt, hè? Er was toch niks aan me te merken, hè? Nauwelijks, chef. Uh, Behalve toen u dus met uw Frans begon, hè? Dat was wat pijnlijk, ja. Ah, dat is onzin, Paul. Dat is dat Franse chauvinisme, man. Dat ze niet hebben kunnen dat een Nederlander ook kan koken. Dat herinner ik me nog precies, hoor. Dat ik zei, moi, z'aime les coçonneries de mafane. <lacht> En dan gaat hij dom zitten lachen en zij gepukeerd zitten zwijgen. Ja, maar uh, weet u dan wel wat u daar zei, chef? Jazeker, Paul. La. Zij me. Le coçonnerie de ma Ja. Vrij vertaald. Ik ben dom op de varkenslappies van mijn doemie. Tante Lien, dus mevrouw. Nee, chef. Ja, Paul. Nee, chef. Ja, niet weer strijden. Le coçonnerie, Paul. Coçon is varken. Paul. Feit, chef. Ja. Cochonneries is dus zoveel als van het varkenpool, varkenslapjes. Uh, spijt me, chef, maar cochonnerie heeft een wat mindere betekenis, chef. Oh, ja? U zei namelijk letterlijk, ik hou van mijn vrouw haar smeerlapperij. <lacht> Om geen erger woord te gebruiken, chef, weet u nog wel, chef? Oh, oh herinner maar over somber gesproken. Verenigd aan het brevenpies, ik hoor morgen. Dorre Piet Kikkerbil zelf. Oh, dag, George. Ja, die is er, hoor. Wil je hem even? Graag, he, maar hier, dank je. hier. Ja, meneer... Ah, uh, meneer, uh, meneer Rinderman, ja. Wat zegt u? U bent gebeld door de heer Dokter Klammerhoogstapel. Ja, ja oh, ja. Daar heb ik toevallig gisteravond uitstekend gediend. Pardon? Mij enigszins vreemd gedragen, zegt u. Och, kijk, meneer Rinderman... Mag ik deze uko even uitleggen? He? U kent het woord. Hebt u dan ook alles eens van de krimis?